11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de Gids.fm. Wat doen we met Poetins Rusland en gratis vlees, maar dan nep? Nu eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Het ministerie van Defensie van Zuid-Korea benadrukt dat er geen tekenen zijn dat Noord-Korea voorbereidingen treft voor een nieuwe kernproef. Een Zuid-Koreaanse minister had gezegd dat die tekenen er wel zijn, maar hij zou zich ongelukkig hebben uitgedrukt. Er zijn volgens Defensie geen verdachte bewegingen waargenomen die erop duiden dat Noord-Korea zijn vierde kernproef voorbereidt. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea is de laatste tijd steeds verder opgelopen. De Amsterdamse politie doet onderzoek naar een grote vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd. Twee spelers raakten gewond, vijf mensen zijn gearresteerd voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Het gebeurde gisteren bij een wedstrijd tussen vijfde klassers FIT en Amsterdams seref spoor vertelt de politie. Tijdens de voetbalwedstrijd ging het op ene moment mis toen er kennelijk een penalty was waarbij gescoord werd. En vervolgens gingen partijen met elkaar op de vuist. Drie personen hebben aangifte gedaan van onder meer mishandeling... openlijk geweld en bedreiging. Volgens de politie zijn de geslagen en geschopte spelers... door een dokter behandeld en zijn de verwondingen niet ernstig. In Tsjechië is een ongeluk gebeurd met een Franse bus met kinderen. Zeker één kind kwam om het leven. Tientallen andere kinderen en begeleiders raakten volgens Franse media gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg, ten westen van Praag. De bus zou tegen een pijler van een brug zijn gebotst. De politie heeft een van de betrokkenen bij het ongeluk van morgen op de A27 aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij het verhaal over een automobiliste die in paniek wegvluchtte, heeft verzonnen. De politie heeft twee uur vergeefs naar de vrouw gezocht, onder meer met een helikopter. En mogelijk krijgt de man daarvoor de rekening gepresenteerd. Het is wel zo dat we dat altijd gaan onderzoeken, omdat we een behoorlijke inzet hebben gehad, zelfs met de politiehelikopter erbij. Dus als die meneer daar eh, zeg maar een onzinverhaal heeft opgehangen, dan zullen we zeker gaan onderzoeken of het eventueel kosten of eh, alles wat daarbij hoort gaan verhalen op deze meneer. De politie denkt dat de man zelf achter het stuur zat zonder rijbewijs. Bij het ongeluk op de A27 bij Hilversum reden drie auto's op elkaar. Eén betrokkenen raakte ernstig gewond en de weg was uren dicht.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 Kees Kwaks bij de ANWB heeft de verkeersinformatie. De files staan op de A27. Op de A27 van Utrecht naar Almere, 2 kilometer bij het knooppunt Ems. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A27 Gorkum richting Breda staat een auto stil bij knooppunt Hoijpolder. Er staat 2 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Zometeen verder met de gids fm. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur.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 Degids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. We halen er veel miljarden aan gas vandaan en we exporteren er tonnen bloemen- en landbouwmachines naartoe. Rusland. Maar er worden ook rechten van homo's, minderheden en anderen geschonden. Moeten we dan met het vingertje wijzen of niet? Zometeen slaviste Ellen Rutte over de worsteling van de betrokkenen bij het Nederland-Rusland jaar. Ooit heten ze sojabrokken en lekker was anders. Maar nu zijn de vleesvervangers soms niet meer van echt te onderscheiden. Overmorgen krijgen we er gratis wat van in de supermarkt bij de aankoop van echt vlees. Wordt dat dan de definitieve doorbraak. En meestal doe je het als kind, steppen. Maar de step is volwassen geworden en heet nu kickbike. Onze verslaggever probeert overeind te blijven... samen met de enige echte Nederlandse wereldkampioene Rosanne Rijnen. En voor de beelden... Surf naar de de Tweede Kamer stemt vandaag over het plan om de snelweg A27... bij Utrecht ter hoogte van natuurgebied Amelisweerd te verbreden. Al jaren is er veel verzet tegen deze plannen. En de gemeente Utrecht wacht met spanning af hoe de Kamer zal stemmen. Aan de telefoon de Utrechtse milieuwethouder Mirjam de Rijk van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat denkt u stemt de meerderheid van de Tweede Kamer... voor dat plan van verkeersminister Schultz? Nou, Ik ben echt heel benieuwd. Uh, het, is, het is echt heel spannend uh, voor Utrecht... Alles hangt af van de PvdA, zou je kunnen zeggen. De PvdA heeft tot nu toe gezegd. Uh, nou, uh, we willen eigenlijk ook wel 2 uh, uh, keer 6. Heet het dan in het jargon. Dus 2 keer 6, rijstroken. Dan kan het binnen de bestaande bak, hoeft het niet ten koste te gaan van de Medesweert. Maar het is dus heel spannend wat ze gaan doen. Ja, want de verkeersminister wil graag naar 7. 2 keer 7. Ja, ja. Dat heeft ze ook steeds gezegd. Maar goed, wij hebben een onderzoek laten doen. En uh, volgens ons kan het echt ook binnen die bak, 2x6. Dan moet je misschien wel wat langzamer uh, rijden. Maar dat kan sowieso geen kwaad uh, langs de stad. Dat scheelt ook uh, luchtvervuiling. Uh, dus wat ons betreft moeten ze dat verder uh, onderzoeken. Maar zou dat plan 2x6 ook niet wat onveiliger zijn geweest? Omdat bijvoorbeeld dan de vluchtstrook in het geding komt. Nou, je ziet op allerlei plekken in Nederland dat die vluchtstrook uh, is opgeheven. Dus als de minister nu zegt, ja, dit zou onveilig zijn... Ja, dan moeten ze het ook op al die andere plekken in, in Nederland gaan veranderen... waar ze het wel heeft uh, gedaan. Dus wat ons betreft moet je daar dus juist verder onderzoek naar doen. En nu al, niet nu al zeggen, nou doe maar twee keer zeven. Het gaat echt enorm ten koste van dat, uh, van dat bos. Hè. Het is ook 500 miljoen euro uh, extra, duurder... Uh, dan binnen de bak blijven. Nou, wat kan je tegenwoordig al niet doen met 500 miljoen? Dus ik zou zeggen, kabinet, uh, kies eieren voor je geld. Ja, Heeft u wat belletjes gepleegd hè, met wat Kamerleden van de PvdA vanochtend... om ze toch te overtuigen dat twee keer zes eigenlijk wel kan? Nou, niet alleen vanochtend, maar ook uh, alle afgelopen uh, weken. Nou, ze uh, laten nog niet helemaal het achterste van hun tong uh, zien. En uh, tot die tijd houden we hoop. Ja, tot gisteren is er zelfs uh, gedemonstreerd. Asfaltplannen de boom in, zo heette de protestactie van gisteren op het landgoed zelf. Was het druk? Ja, het was hartstikke druk. Het was, het was ook heel leuk. Uh, er waren heel veel mensen en uh, dat, nou dat hele bos stond zo, zo vol met, uh, met mensen. En op een gegeven moment zijn inderdaad de, de asfaltplannen letterlijk in een koffer uh, de boom ingehezen in de hoop dat ze er niet meer uitkomen. Nou, het was voor u misschien wel een beetje een déjà vu, want 30 jaar geleden, toen er ook geprotesteerd werd tegen verbreding, was u er ook al bij, hè? Ja, ik, wel, ik, ben, uh, uh, ik ben er niet de hele tijd toen bij geweest, maar ik ben toen ook uh, één of twee keer uh, bij die acties geweest, ja. Ja, toen heeft het wel onze vruchten boom. afgeworpen. Niet in de boom, maar wel op de grond dan in ieder geval. Wel <laughs> op de grond, ja, want ik heb hoogtevrees. <laughs> ja. Toen ja. heeft het wel geholpen, hè? Wat, wat denkt u? Toen heeft het zeker geholpen, Van ja. Van nu? Ja, en, en gisteren dan? Zou dat nog een beetje zoden aan de dijk kunnen zetten? Nou ja, je zag in ieder geval dat, dat, er, dat er heel veel mensen waren, dat er mensen uh, ook uit uh, andere delen van het land waren, uit alle delen van Utrecht waren, heel veel nieuwe, jonge mensen ook, uh, die het zich ook enorm uh, aantrekken. Dus we hopen inderdaad dat dat invloed heeft. Ga ik toch nog even terug met u naar die verbreding, want uh, daar gaat het uiteraard om vandaag. Landgoeddeskundige Simon Klimmingen die, uh, zei zaterdag in Trouw dat de Amelisweert juist enorm kan profiteren. Het landgoed is nu enorm verrommeld, zegt hij. Straks komt er een dak bovenop die bak, uh, er komt een compensatie eigenlijk voor uh, dat deel natuurgebied dat wordt weggehaald. En dat is juist een mogelijkheid om weer beter te gaan investeren in Amelis Weert. Nou, dat is een beetje komisch, want dat dak op die bak... dat kan er ook komen als het gewoon twee keer zes uh, blijft. Dus dat is helemaal niet afhankelijk. Dat is ook heel logisch natuurlijk. Het is echt niet afhankelijk van dat je die bak eerst breder maakt... om er dan een uh, uh, dak op te leggen. Ja, en hij zegt, ooit gaan die bomen een keer dood. Uh, uh, en dan moet je ze eigenlijk nu vast doodmaken. Ik bedoel, dat is het simpele verhaal. Het zijn notenbenen, echt hartstikke honderden jaren oude bomen. Hè? Ik zag een kaartje uit uh, 1808... Benen van dit landgoed. En de meeste stammen ook, de, van die bomen stammen echt al uit die tijd. Nou, uh, in uh, begin jaren tachtig, toen deze weg werd aangelegd... is een groot deel van dat landgoed al gesloopt. En nu zou er dan opnieuw een belangrijk deel afgaan... van juist dat hele mooie oude deel... met die honderden jaren oude eiken en die, uh, nou ja, de hoogste ieper van Nederland. En het is echt een hartstikke bijzonder gebied. Die worden niet herplaatst of verplaatst. Nee, die, die kun je natuurlijk, zulke oude bomen kun je niet verplaatsen. Dus dan, wat dan compensatie heet, dat is dat je, dat je het elders opnieuw aanplant. Maar dat is echt wel een ander soort uh, bos natuurlijk. Dus daar ja, gaat u uh, überhaupt niet mee akkoord... en dat kan het eigenlijk niet goedmaken van wat men weghaalt? Nee, dat kan nooit goedmaken wat er nu juist echt historisch gegroeid is. We hebben in Nederland best wel ja, van, die, van die jonge aangelegde natuur. Nou, niks mis mee. Maar als je nou net echt een heel oud bos hebt... dan moet je daar niet aankomen. Wat als de Kamer vandaag akkoord gaat? Is er dan nog een mogelijkheid om dit tegen te houden? Nou ja, zolang ze niet gekapt zijn... zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden om, uh, om het tegen te houden. En uh, ik verwacht echt dat er dan veel protest zal komen... in het Utrechtse. Ja, en dan moeten we denken wellicht aan harde protesten ook? Dan alleen een symbolische niet, koffer he? die de boom in gaat? Dat weet ik niet. Dat, uh, uh, nou ja, dat hangt echt van de, van de mensen af. Maar er zullen natuurlijk ook wel uh, procedures gevolgd worden. En uh, ja, ik weet niet wat mensen allemaal in petto hebben. Maar um, ja, nou ja, wat ik zeg, zolang de bomen niet gekapt zijn, zullen veel mensen zich er niet bij neerleggen. Het wordt een spannende dag vandaag. Mirjam de Rijk, milieuwethouder in Utrecht. Hartelijk dank. Graag gedaan. <truimert> Gids.fm op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Zo ging het ongeveer. Wim Sonneveld die kon het stukken beter ook, overigens. Er zijn inmiddels steeds meer mensen die het heerlijk vinden om een stukje te steppen. Want het aantal kickbikers, zo noem je de steppers, neemt toe. Zo'n 500 mensen zijn aangesloten bij een vereniging. En dan heb je ook nog de niet geregistreerde steppers. En Nederland heeft zelfs een zesvoudige wereldkampioen in huis, Rosanne Rijnen. Verslaggever Robert-Jan Boy ging in de straten van Barneveld met haar steppen. Daar gaat hup. Je zakt steeds door je knie en dan moet je eigenlijk weer opkomen om je Iets been Iets harder beetje... praten hoor, je zakt door je knie. Oh, ja. ja, je zakt door je knie, ja. maar probeer dan ook weer op te komen om op je been komen, een beetje ja. te ontlasten. Zeg maar. Oh ja, en, en dan, dan moet je door je rechterbeen buigen om... Uh... Ja, om bij de grond te komen. Hup, hup. Ja, heb je nog meer? Oeh, het begint wel een beetje te gloeien al in het rechterbeen, uh, Rosanne. Ah, dan is dus de bedoeling dat je gaat wisselen. Wisselen? Je draait je voorvoet weg van je plank. Ja. En dan zet je andere voet erop. Oh ja. En dan ben je gewisseld. Oh ja. En dan kunnen we verder gaan. Even draaien. Hop. Ja. Goed gedaan. Vindt u hiervan? Oh, mooi. Ja. Ja, werkt prima. Kijk, de wielen zijn even groot, zo'n beetje als, als een racefiets. Het plankje zit vlak boven de grond met het gebogen frame. Ik heb dan achter een kleiner wieltje valt mop. Die is ook een leenstep natuurlijk. Ja, ja, je hebt gewoon een standaard uh, kick kickbike model. Ja. En mijn step ja, die is handgemaakt. En, uh, handgemaakt? Ja, handgemaakt. Helemaal van carbon. En uh, ja, die heeft inderdaad 228 inch wielen. Ja. En dat, ja, dat is een beetje een nieuwe ontwikkeling. Daar komen er steeds meer van. Die, die is lager. Huh? Ja. Is die lager? Oh, die is lager? Ja, ja dat is zo. Uh, het plankje zit lager. Ja, wij doen ons best zeg maar, om het zo laag mogelijk te maken, want dan is het gewoon minder vermoeiend. Je houdt het langer vol. Je ja, ja. benen gaan minder branden. Zeg, het is We ook. Er een... zit ook een rem op. Er zit ook. Ja, ik heb ook een rem. Hey. Mountainbikstuur met remmen erop. Heeft u het wel eens gezien? Op televisie wel eens, ja. Ja, ja. ja, ik heb wel eens gezien op televisie. Meneer staat hier met klompen aan te werken in een tuin? Ja. ja, maar dat is lekker. Ik kreeg je zweetvoeten in. Heeft u ook Rosanne gezien toevallig op tv? Rosanne. Rosanne. Is dat een zangeres? <lacht> ja, weet ik veel. <lacht> ik kijk wel eens tv, maar niet zo intensief dat ik er allemaal op zie. Is dat Rosanne? Ja, ja. Rosanne, ja. een knap meidje. Zes keer wereldkampioen geweest, hè? Ja, met steppen? Met steppen, ja. Oh, nee, weet ik niks van. Nee. Ik... nee. Dan heb je het alweer, eh, Rosanne? Ja. Hoe bestaat het toch, hè? Ja, het is toch jammer dat het niet zo bekend is, maar... Uh... Ja. Dus uh, ja, het is gewoon leuk om een beetje uh, ja, dat de sport een beetje aandacht krijgt, dat die ook weer groeit. En uh, het is zo leuk, ook wat we net met die kinderen hebben gedaan, ze zijn zo enthousiast allemaal. Maar niemand weet er gewoon eigenlijk van. En dat is eigenlijk heel zonde: heel ja, jammer. Want je geeft les op een school, stage, je zit zelf op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ja. Hier in het geeft je les op een school. Je komt net van je. Je kickstep les af. <laughs> ja. ja, dit was dan eenmalig, de, zodat de kinderen kennis konden maken met de sport. En normaal geef ik gewoon sportlessen in de gymzaal. <laughs> ja, doet dat tijd zat, toch niet? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja dat klopt. Ik ben er weer <laughs> jong. Ja, ja, ja. ja. Maar het is, een, het is een hele aparte, hele aparte sport. Hè? Heel apart, dus apart. aparte techniek heb je ervoor nodig. Ja, aparte techniek. en uh, um, ja, Het is gewoon een sport die niet te veel mensen beoefenen. Dus dat is, ja, daarom is het ook wel een aparte sport. Dit is toch, ja, je zet zelf van de grond af, je maakt zelf die snelheid. Het is niet een uh, motortje wat het voor je doet, of uh, versnellingen. Je moet het echt helemaal zelf doen allemaal. Geen ketting? Geen ketting, geen zadel, helemaal niks. In hoeveel landen wordt die beoefend eigenlijk een sport? Uh, hoeveel landen durf ik niet zo te zeggen, maar uh, ja, in Europa wordt er, uh, is het in ieder geval uh, groter dan in de rest van de wereld. Er is een peloton? Ja, inderdaad. Dat is het met een wielrennen? Ja, wel een iets kleine peloton, maar het is er wel. En wat voor types zijn nou uh, steppers? Ja, steppers, we zeggen steppers. Kick, kickbike uh, bereiders Ja, kickbikers of footbikers. Kickbikers. Ja. ja. Ja, wat voor type mensen zijn? Nou, het zijn natuurlijk uh, sportieve mensen. Uh, vaak mensen die bijvoorbeeld uit de hardloopwereld komen, of uit triathlons, uit het wielrennen. Ja. En uh, ja, die vinden dan uh, steppen uh, hartstikke leuk eruit zien Dan denk ik zo, ik probeer dat eens. Het is wat eenvoudiger, wat minder... Uh... Ja, eenvoudiger, nou goed, je kan het natuurlijk uh, net zo zwaar maken als je ja, zelf wil. Ja, ja, ja, ja. Dus het is niet, uh, ja, in die zin niet eenvoudiger. Nee, want ik kreeg al een zeer dijkbeen. Ja, inderdaad. <laughs> ja, maar dat moet niet verlachen, meneer. Ja, ja, ja, ja. Maar wat gaat sneller? Met de fiets of met de step? Uh, hoe hard, we... hoe hard, hoeveel kilometer per uur kun je uh, steppen? Uh, in een wedstrijd ga je ongeveer 25 tot 30 kilometer per uur. Oh, ja. Wil je, wil je fietsen veel. Maar dan, dan moet je ook, rijd ook vijf, elektrische fiets dan, dan rij je ook 25, 30 km per ja, uur. Hoe, hoe, hoe hard rijdt u dan in een afdaling? In afdaling, nee, dan hou ik de rem erop. Hoe hard rijd jij in de afdaling? Ah, wel 70 km per uur. Ja, nee, dat durf ik niet. Ik ben <laughs> 76, ik moet een beetje op mijn eigen leg. Dan kopen de kapslot, dat is het gebeurd met Jan. Ja, ja, ja, ja. <laughs> zeg, wij gaan weer verder? Ja, ga je we weer verder? Even een stukje steppen nog. Oké. Okay. Succes met de tijd. Ja, in, in, in Barneveld in het dorp kun je lekker eten. Oh. Ja, dat moet je ook doen Hij niet meer eet. Dan kun je ook niet meer steppen. Nou, je moet wel blijven eten, heb ik de indruk, eh, Rosanne. <laughs> ja, dat, dat <laughs> doen we zeker, hè. Veel plezier. Huh? Tot ziens, hè. Ja, ja. Ja. Dat en dan probeer je alleen Hop. met je voorvoet af te zetten van de grond. Ja, dus voorvoet afzetten. Dus niet met je afzetten. hele voet, maar alleen met je voorvoet. Ja, zo moet het dus, Robert-Jan Boy, met de voorvoet afzetten. Verslaggever Robert-Jan Boy dus. Hij maakte kennis met wereldkampioenen kickbiker Rosanne Rijnen. En zij hoopt dit jaar na haar zes wereldtitels ook Europees kampioenen te worden. Uit 1966 is deze. This old heart of mine. IJsley Brothers, this old heart of mine. De De pressie die er nu komt ten aanzien van homo's, ja, daar kan je alleen maar vreselijk tegen zijn. Onder Poetin, hier bij een eerder bezoek aan ons land, is er een wet in de maak die homopropaganda in heel Rusland verbiedt. Zodat jongeren niet met homoseksualiteit worden geconfronteerd. Cohen hoopt dat de politiek Poetin daarop aanspreekt. Ik vind het wel goed als wij van onze kant, zoals we dat hier doen... maar ook in ons land zeggen van kijk, zo doen wij dat. En dit zijn onze argumenten daarvoor. Gelijkberechtiging. Ja, het RTL Nieuws van gisteren. Het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan Nederland is omstreden. Poetin regeert Rusland met zeer harde hand. Non-governementele organisaties die hier in Nederland... een belangrijk onderdeel zijn van de democratie... worden in Rusland het leven zuur gemaakt. En vrij demonstreren is ook verboden. Tegelijkertijd wordt vandaag de startreview viert van het nederland ruslandjaar 2013 met een breed programma aan economische, culturele en maatschappelijke activiteiten. Hoe gaan de betrokkenen om met de uiterst gevoelige politieke situatie in Rusland en de komst van Poetin naar Nederland? Ik vraag het aan Ellen Rutte. Zij is hoogleraar Slavische Talen aan de UvA en ook betrokken bij het Nederland-Ruslandjaar. En ze zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmiddag is die officiële opening van het Nederland-Ruslandjaar. Dat gebeurt in de hermitage in Amsterdam, in aanwezigheid dus van president Vladimir Poetin. Ja. Bent u erbij? Ik ben erbij. Heeft u nog twijfels gehad om te gaan? Twijfels niet, maar het is een uh, zakelijk uitje. Ik ga er niet heen met een feestelijk gevoel... of met een gevoel wat een eer om Vladimir Poetin te mogen ontmoeten. En welke zaken wilt u daar doen dan? Uh, nou, ik zal zelf... Uh, uh, ja, welke zaken wil ik doen? Ik zal zelf niet letterlijk voor zaken daar zijn. Maar wat ik daar ga doen is... Ik kom maar dus als hoogleraar van de afdeling Slavische Talen. En ik heb warme banden met de organisatie van Nederland-Ruslandjaar. Ik kom er eigenlijk vooral omdat ik vind dat... de. Programmering die zij maken, vooral de culturele programmering... daar ben ik eigenlijk het nauwst bij betrokken. Die vind ik geweldig en die laat ook kanten zien van Rusland... die we hier normaal gesproken weinig zien. Dus daar kom ik eigenlijk mijn support aan bijdragen. Ja, Tegelijkertijd... Veel... Uh... Ja, er is natuurlijk veel gesproken over... moet je wel gaan, moet je niet gaan. Uh, ja. uh, vooral door de harde ja. hand waarmee Poetin Rusland regeert. Uh, u zegt, ik heb niet echt twijfels gehad... Maar misschien wel ja, toch dat u bij uzelf heeft gedacht. Ja, waar trek ik zelf voor mezelf de grens? Wanneer kan ik wel, wanneer kan ik niet? Nou ja, ik ga natuurlijk namens mijn afdeling. En ik denk dat het goed is als wij daar zijn. Uh, maar ik heb net als heel veel Nederlanders een ontzettende afkeer uiteraard van het regime dat Poetin voorstaat. Dus ik vind dat lastig. De reden dat ik denk dat het toch goed is als, als ik daar ben, als namens onze afdeling is. Dat ik me wel kan vinden in de lijn die de overheid uitdraagt en ook die organisatie van het Nederlands-Rusland. Ja, dus zij zeggen hoffelijk uh, op de. Wat is het ook weer hoffelijk op de vorm? Maar hard op de inhoud. Uh, op de inhoud. Nou, natuurlijk kun je afvragen hoe hard gaat Mark Rutte dan zijn in dat gesprek. En kan die dat wel echt? Dat is allemaal één vraag. Maar wat ik denk ik nog belangrijker vind dan dat, is wat Sheng Scheijen daarover zei, dat is de, de zakelijke directeur van het culturele uh, onderdeel van dit jaar, culturele programma die zei ja, als je het helemaal zou boycotten... als je het helemaal niet zou doen, dit... dan snijd je ook heel veel banden af... met de progressieve, gematigde elite. Um, en die elite, ja, daar gebeuren ten eerste hele spannende dingen. Het is voor hun uh, niet leuk als dat contact niet is. Maar ook voor ons. Want Rusland, en, en dat, dat is ook iets wat ik graag... Uh, um, ja, waarvan ik heel graag zou willen dat meer Nederlanders dat zien. Rusland is een land waar in creatief opzicht gewoon heel veel gebeurt. En wat voor ons echt spannend is. Dus het is niet zo dat wij ons vriendelijke handje naar die arme Russen reiken. Maar er is voor ons ook heel veel te leren... heel veel te halen daar in creatief opzicht. Er gebeurt veel meer achter de schermen dan wij zien. Er gebeurt heel veel, ja. ja en ik denk dat het Nederland-Rusland jaar dat best goed laat zien. Er zijn natuurlijk formele onderdelen. De echte grote uh, trekkers. Dus het Concertgebouw uh, Orkest gaat naar Moskou... als ik het goed uh, heb gezien. Uh, er is die grote tentoonstelling nu in het Bonnefante Museum... net geopend over Russische kunst uit het begin van de eeuw. Dat zijn hele grote dingen. Maar um, in dit jaar komt er ook een uh, animatie... Festival. Uh, wij hebben net bijvoorbeeld aan de universiteit Victoria Veef de gast gehad. Een schrijver die het had over de politieke protesten. Over een terugkeer van engagement in Russische literatuur. Dat maakt ook deel uit van het Ruslandjaar. Dus dat is ook een, echt een omstreden onderdeel. En de organisatie doet dat, vind ik, heel goed. Ze zetten toch die omstreden onderdelen in het programma. dat laten ze er wel deel van uitmaken. Dus ja, ik denk dat je een heel mooie menukaart met allerlei... Um, ja, wat meer mainstream, maar ook meer alternatieve culturele onderdelen... van die Russische creatieve wereld kunt zien dit jaar. En wat zijn dan een beetje de kleinere dingen die wij niet zo 1, 2, 3 zien? Mm -hmm. um... Nou, zo'n Victoria V is een voorbeeld. Uh, wat ook voorbeelden zijn, zijn uh, tentoonstellingen over hedendaagse Russische kunst. Dat is toch wat minder mainstream. Dat zal ook wat maatschappijkritischer zijn. Um, er is er eentje in de Halle binnenkort. Er is er een in het Koda museum Er komen, uh, dat vind ik zelf een heel spannend onderdeel ook, er komen mensen van ProArte, dat is een Liberal Arts College uit Petersburg. Die komen naar um, Den Haag. Volgens mij is de specifieke instantie nog niet bekend, maar die komen naar Den Haag uh, dat zijn kunstenaars, filmmakers, architecten. Um, en die komen daar een project doen in samenwerking met Nederlandse kunstenaars... over kusttransities, hoe de Nederlandse kust verandert. En dat is volgens mij een kleinschalig project, maar dat, dat Liberal Arts College Pro Arte... dat is nou typisch een plek waar ook ik als UvA-medewerker van denk... nou, daar, daar kunnen we gewoon nog ontzettend veel van leren. Dat is een heel spannende en waar organisatie. Waar deze kritiek ook misschien wel mag. Zeker, dat, die zijn ontzettend maatschappij kritisch. En dat is ook de reden dat ik denk, ik ga toch maar. Want dit is wel een manier om dat contact te onderhouden. Nu, uh, heeft u gisteren Buitenhof uh, gezien waar uh, Ilja Ponomarev... van de partij rechtvaardig Rusland ook de gast was, die zei... ja, de Russische bevolking zit ook helemaal niet te wachten op dat vingertje van ons. Dat is ja. eigenlijk een belediging, omdat zij toch ja. heel anders tegen dingen aankijken. En als ja. wij iets zeggen tegen Poetin, zeggen we het eigenlijk tegen het hele Russische volk. Uh -huh. Speelt zo'n uitspraak uh, voor u misschien ook een rol om toch te zeggen... ik ga, en misschien ook voor de andere genodigden die daar vanmiddag ja, zijn? zeker. Nou, ik weet niet, dat zal voor iedereen weer verschillend zijn, maar... Um... In mijn eigen contacten met Russen merk ik dat heel goed. Wat echt niet werkt, uh, waar ik zelf ook steeds meer een, een afkeer van krijg... is inderdaad de geheven vinger. Zeggen, zo moet het wel, zo moet het niet. Dus zelfs bij zo'n uh, um, zo Jerofejev-lezing die wij organiseren... dan let ik ook op dat we het niet opzetten als iets... waarbij wij, uh, wij met Jerofejev samen gaan zeggen... van, nou, eigenlijk zou het zo moeten, maar waarbij je wel laat zien... oké, okay, dat protest is, vindt men in Nederland wel normaal. Of als bijvoorbeeld Poetin bij ons te gast is... en er komt daarna een protest van uh, homo, homo wat is het? Uh, COC volgens mij heeft georganiseerd. COC hè? heeft vanmiddag inderdaad een grootschalige actie aangekondigd. Ja precies. Ja. Dan is dat in Nederland wel normaal dat dat ook plaatsvindt. En ik denk dat het heel mooi is om niet uh, letterlijk dat inderdaad heel hard in het gezicht te smijten, maar wel heel, dat heel zichtbaar te maken. Werkt dat? Ja, dat vind ik lastig. Ik ben geen uh, politicus. Maar ik vind het in ieder geval mooi om als uh, uh, cultuurhistorica... vind ik het heel mooi om te zien als iemand die betrokken is bij de organisatie... dat het culturele programma wel op een slimme manier wordt ingezet in politieke processen. Dat zie ik wel. Hoe is het op dit moment uh, om uh, eigenlijk als kunstenaar in Rusland te leven? Um, het kan heel lastig zijn als je politiek heel uitgesproken bent... Als je dat niet bent, kun je gewoon je gang gaan. Het is financieel heel lastig. Dat is een ander element... Uh, er zijn kunstenaars die heel succesvol zijn, die zijn er ook, die niet per se uh, pro putin zijn. Het is eigenlijk een heel gek, gek landschap. Uh, er zijn kunstenaars die dan toch op de een of andere manier net uh, de woede, uh, zo Pussy Riot bijvoorbeeld, van de autoriteit op hun hals halen, dan is het afschuwelijk. Uh, maar er gebeuren allemaal dingen door elkaar die eigenlijk heel tegenstrijdig zijn. Dus is dat het is heel lastig om een, uh, om een eenduidig antwoord te geven. Is het voor ons ook interessant, tenminste de Nederlandse kunstenaars? Ja, zeker. zeker. Ja, ik heb echt het gevoel, leren? ook als ik daar ben... Um, ja, daar zat ik over na te denken voor deze uitzending. Het is heel moeilijk om er de vinger op te leggen. Maar je, je herkent misschien dat als je wel eens in een grote wereldstad bent... dat je voelt, hier gebeurt het. Nou, ik, ken, ik ken een paar van die steden in de wereld. En zeker Moskou. Petersburg ken ik wat minder goed. Maar Moskou is ook echt zo'n stad. Daar voel ik gewoon, hier gebeurt het. Dit is een plek waar nieuwe, nieuwe dingen gebeuren. En ik merk ook dat mijn Nederlandse... Uh, kennissen die echt een beetje in de voorhoede zitten. Uh, uh, Media-experts uh, uh, media of een DJ, een curator. Dat die dan naar Moskou gaan. Het Strelka-instituut, bijvoorbeeld in, in, Instituut voor Architectuur, Media en Design. Daar gaan ze naartoe voor inspiratie. Niet per se omdat ze iets hebben met Rusland, maar puur als creatieve professionals. Is het creatiever uh, omdat men toch met minder middelen moet werken of men voorzichtiger moet zijn? Ja, dat is een goede vraag. Dat is heel lastig, denk ik, te beantwoorden. En uh, ja, ik denk dat als dat allemaal niet hoefde, was het per definitie toch beter. En denk ik zeker niet dat, dat het uh, creatief op zich magerder zou zijn. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. Maar ik heb wel het gevoel dat er wel een soort link zit tussen uh, het feit dat er heel veel dingen niet mogen. En dat die, die kunstenaarswereld daar... In ja, reactie daarop, een soort underground sfeertje, ook cultiveert deels. Maar deels is het ook nodig waarschijnlijk. Deels roepen ze het ook heel bewust een beetje in stand. Ja, ik denk dat daar wel een link zit. Dat het, dat het daarom wel wat, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat het gevoel dat hier echt iets spannends gebeurt, daardoor wel wat versterkt wordt. Uit alle ellende komt weer iets moois. Uit alle ellende komt iets moois, zo zou je het kunnen zeggen. Hoe laat wordt u verwacht vanmiddag? Uh, twee uur en drie uur start het programma. Uh, ja, uh, veel plezier wens ik u dan toch toe, uiteraard. Ellen, Heel veel dank. Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen. En uh, vanmiddag dus aanwezig bij die opening van het Nederland-Ruslandjaar... in de hermitage in Amsterdam gebeurt dat. Tot 12 uur nog. Van bomen worden kippen beter... terwijl het nepvlees gewoon oprukt in de supermarkten. Dit is Radio 1. Half 12. Jan van den Putten met het nieuws vn secretaris generaal Ban Ki-moon waarschuwt Noord-Korea geen nieuwe nucleaire proef te houden. Tijdens een bezoek aan Den Haag zei Ban vanmorgen dat zo'n test een provocatieve daad zou zijn. Ban Ki-moon is in Nederland voor een conferentie van de OPCW, een organisatie voor het verbod op chemische wapens die zetelt in Den Haag. In Rotterdam is achter gesloten deuren. De rechtszaak begonnen tegen twee jongens die vorig jaar een meisje van 17 zouden hebben gedood. Ze zouden haar telefoon hebben gestolen en hebben doodgestoken. Door de zaak ontstond veel ophef. In Italië hebben gewapende overvallers twee geldtransporten overvallen. Ten noorden van Milaan blokkeerden ze aan twee kanten de snelweg met vrachtwagens. De geldauto's werden bestookt met rookbommen. En in de chaos maakten de overvallers in Italië 10 miljoen euro buiten. En in Voorschoten is vanochtend een auto een flat ingereden. Daarbij kwam de bestuurder, een 51-jarige vrouw, uit Voorschoten om het leven. De auto kwam midden in de woonkamer tot stilstand. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Kees kwaks bij de AWB. We staan files op de A27 vanaf Utrecht naar Almere 2 kilometer bij knooppunt Eemnes. En vanuit Gorkum op de A27 naar Breda. tussen Werkendam en knooppunt knoop.hooipolder 8 kilometer. Er is een spoedreparatie, de linkerrijstrook rijstrook is dicht. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Blekkenhorst. Zometeen roomt Australië olieopbrengsten in Oost-Timor af. Hier is Patrick Liemen. Tot vandaag had ik nog nooit van hem gehoord, van Patrick Lehman. Maar dit is een nummer dat hij deze maand heeft uitgebracht: Stop Pretending. Vara. De TheGids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank den Noot, goedemorgen. Naar Oost-Timor ga je. Dat is een van de kleinste en armste landen van Azië. Oost-Timor zit sinds een jaar of vijf in rustig gevaarwater. Dat was wel eens anders. Uh, je had eerst de, de Portugese koloniale periode... toen de bezetting door Indonesië... zijn 100.000 uh, Timorezen bij om het leven gekomen. Minstens, nou, daarna kreeg je na 1999... nog een, een periode van veel politieke onrust en geweld. Nou, dat is voorbij. En nu kan er serieus gewerkt worden aan de opbouw van infrastructuur. Bijvoorbeeld nieuwe wegen en elektriciteitscentrales. En wat daarbij helpt, is dat de economie van Oost-Timor... heel hard groeit de afgelopen jaren met zo'n 10 per jaar. Ja, Mooie cijfers en cijfers waar wij alleen maar jaloers naar kunnen kijken. Denk ik zo. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Daar? Twee woorden, olie en gas. Uh, er liggen enorme reserves onder de zeebodem aan de zuidkust van, uh, van Oost-Timor. Die zijn goed voor een productie van zeker 20 jaar. En die inkomsten, inkomsten komen nu vooral uit het bayou Undan veld maar die inkomsten die piekten vorig jaar, dus dat zal alleen maar minder worden de komende tijd. En daarom wil de regering van Oost-Timor en Anderveld Greater Sunrise gaan exploiteren. En de regering Guzmao, uh, die heeft een grote wens, namelijk een pijplijn. En een pijplijn om het gas te vervoeren naar de zuidkust... waar het verder verwerkt zal worden in een nieuw te bouwen terminal. En dat plan komt oorspronkelijk uit de koker van oud-premier Mari Alkitiri. Al het zal goed zijn als het Timor-Leste een new hub van oil en gas kan Not only uh, producer, but being a hub. This is what we already are for. In the development of for the infrastructure, development of know-how. And even even development of the country as a whole. Ja, Auk die zou graag zien dat Oost Timor een soort van nieuwe speel wordt. En een hub noemt hij dat. In de olie- en gasindustrie. Dus niet alleen maar simpelweg produceren en daar geld vervangen, maar echt een hele industrie daaromheen bouwen. En volgens de ex-premier is het een voordeel daarvan dat het land infrastructuur en hoogwaardige kennis ontwikkelt... en dat het hele land daar beter van zal worden. Is de bouw al begonnen? Uh, nee, uh, er is een probleempje, uh, want er moet eerst overeenstemming zijn tussen drie partners. En dat zit zo. Voor de exploitatie heeft oost Timor een contract met de en de Australische regering en met een, uh, een, oliebedrijf, een Australisch oliebedrijf, Woodside Petroleum. Uh, maar volgens Woodside is zo'n pijplijn die de regering wil... technisch niet mogelijk. Want tussen het veld en Oost-Timor zou een hele diepe kloof liggen... een soort van Grand Canyon onder water. Uh, Francisco Monteiro, hij is de baas van het Timorese staatsoliebedrijf... hij denkt daar heel anders over. We carried out a number of studies, started off with uh, pre studies... subsequently followed with bathymetric studies... mapped out the whole seafloor there... En uiteindelijk hebben we dat het technisch mogelijk is. Dus het is voldoende om de buitenkant te leggen waarop Timur trof. Ja, Nirmontairo heeft die, die hele zeebodem heeft hij laten onderzoeken... heeft hij in kaart gebracht. En volgens zijn onderzoek moet het technisch mogelijk zijn om die pijplijn wel aan te leggen. En volgens Monteiro heeft de Timor toch meer weg van een vallei... dan van een Grand Canyon. Maar dat Australische bedrijf Woodside gaat dan niet alsnog... die pijpleiding bouwen? Uh, nee, want Woodside wil een, een, heeft een ander plan. Zij willen een speciaal drijvend platform inzetten boven dat gasveld. En dat platform zou de helft kosten van die pijplijn. Vier in plaats van acht miljard euro. Uh, maar Oost-Timor wil daar niet mee akkoord gaan. Olieminister Alfredo Pires zei daar dit over. Now we have given one pipeline to Australia, it's gone to Dan from Bayundan, so we feel it's only fair that uh, the other one comes to Timor-Leste for us to enjoy uh, those benefits. If so the pipeline is not coming in the direction of Timor-Leste, uh, let's just leave it for future generations and let them solve it then. Ja, de olieminister zegt, kijk, die Australiërs die hebben al één pijplijn... die gaat van het Bayou-Oendan-veld naar Australië... en het is ja, niet meer dan eerlijk dat er nu een pijplijn richting Oost-Timor zal gaan... zodat wij er voordeel van hebben. En gebeurt dat niet, zegt hij, dan laten we de beslissing over aan toekomstige generaties. Ja, en zo blijft dat uh, Greater Sunrise-veld onaangeroerd liggen... En waar uh, Oost-Timo eigenlijk ook wel van baalt, stevig van baalt... is dat multinationals, zoals Woodrise, die hebben allerlei constructies... gebruiken ze om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ja, waar kennen we dat van? Ja. Uh, de regering Kuzmao kijkt daarom ook met argusogen ogen naar dat idee... voor zo'n offshore platform dat Woodside wil bouwen, want ja... Nog meer mogelijkheden voor belastingontduiking. Hoe ja, kijken de Australiërs die hier dus bij betrokken zijn zelf tegenaan? Ja, Australië uh, wil ook een zo groot mogelijk stuk van die taart. <hijf> en dus geen pijplijn naar Timor, maar een eigen oplossing. En de Australiërs hebben zich in het verleden op nogal slinkse wijze toegang verschaft tot die olie- en gasvelden. Greater Sunrise ligt namelijk zo'n 100 kilometer van Oost-Timor. En ongeveer 400 kilometer van de Australische kust. En volgens internationale maritieme verdragen eh, zouden die velden ruim binnen Timorese wateren moeten liggen. Dus zouden al die opbrengsten voor Oost-Timor moeten zijn. Maar de Australische regering heeft in het verleden heel slim onderhandeld. Uh, het was een van de eerste landen die de onafhankelijkheid van Oost-Timor erkende. Maar wel in ruil voor een deel van die olie- en gasopbrengsten. Met de afspraak dat daar 50 jaar niet over gepraat zou worden. Ja, klinkt wel een beetje alsof Australië misbruik heeft gemaakt van de precaire situatie... waarin Oost-Timor zich toen uh, eigenlijk toch wel bevond. Ja, ja inderdaad. Daar heeft het alles schijn van. Uh, de afgelopen maanden zijn er nogal wat spanningen geweest over die toekomstige plannen van de exploitatie van de Great Sunri Sunrise. De spanningen zijn wat opgelopen. Er gingen zelfs geruchten dat Oost-Timor... die contracten met Australië helemaal zou verscheuren. Nou, dat is tot nu toe niet gebeurd. En dus staat de regering Koesmao onder druk om een beslissing te nemen. Want de schatkist ligt aan het olieinfuus, zoals dat heet. 80 tot 90 procent van hun inkomsten komt uit olie en gas. En zoals ik al zei, dat Bayou-Oendanveld, dat gaat uitgeput raken. En als, eh, als Koesmao wel akkoord gaat met dat offshore-platform... ja, dat betekent dat in elk geval... Wel gegarandeerde inkomsten. Nou, is het eigenlijk wel verstandig om zo afhankelijk te zijn van olie en gas? Nou, nee, dat wordt toch over het algemeen gezien dat dat heel onverstandig is. En dat, dat zegt Finn Nielsen. Hij is de speciale afgevaardigde van de Verenigde Naties. No country can in the long term rely exclusively on money that comes in from oil and gas. You need to invest that money so that you develop the private sector... In de non-oil economy, because that's where the jobs are. Volgens Nielsen kan geen enkel land op de lange termijn alleen maar bouwen op olie en gas. En daarom moeten die inkomsten uit de grondstoffen worden geïnvesteerd in sectoren buiten, uh, buiten olie en gas, in, uh, in andere bedrijfssectoren. Diversificatie dus. En alleen dat komt nog niet echt uit de verf in Oost-Timor, want die, die oliemiljoenen die worden nu vooral uh, in nieuwe wegen en elektriciteitscentrales gestoken door de regering. Ja, dat is ook wel kostbare en broodnodige infrastructuur, die het land misschien op de goede weg zal zetten van duurzame groei en ontwikkeling. Willem vraagt de Nood. Vara, Radio 1. De gids .fm. Bomen zijn goed voor kippen, voor de biologische kippen wel te verstaan. En ook de kippen met vrije uitloop. Want dat zijn de enige die buiten komen. Die kippen vinden vaak een kaal weiland. Ook bij biologisch pluimveehouder Johan Verbeek in Renswouden. Maar dat gaat nu snel veranderen, want op dit moment worden daar bomen aangeplant. Henny Radstaak staat met Johan Verbeek bij de kippenstal. Ja, zoals je ziet, ze kunnen hier zo in de winterkaarten, zo noemen wij dat, de uitloop van uit de staal naar buiten toe. Dan komen ze dan daar eerst in. Een soort rolluik, hè, wat omhoog kan? Ja, en dan zit er een, inderdaad een rolgordijn, heet dat. En die gaat dan om tien uur s morgens open en dan kunnen ze naar buiten de weide in.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 Dan zie je dat ze daar naartoe trekken. En dan verspreiden ze zich veel meer over de uitloop. En dan, ja, dat vinden ze gewoon veel prettiger. We hebben nog gewoon die eh, dakjes staan buiten. Waar ze onder kunnen, met name ten tijde als de gevaar dreigt. Als er, als er buizen zitten hier ook nog in, in, in havikken. Dan uh, zie je dat ze wel massaal uh, reageren. Dat ze dan of naar binnen rennen of dan ergens toch een zoeken. zoeken. Roofvogels en wel zo snel. Dat je er altijd wel eentje weet te pikken. Ja? Ja. Hoe, hoe vaak komt dat voor? Ja, je, je ziet het natuurlijk niet altijd, maar dat per jaar raak je het al wel, wel of 40, 50 minimaal kwijt. Omdat je eigenlijk best wel veel aan moet planten, wat best wel veel gaat kosten, willen we ook uh, zoeken naar uh, aanplanten die uh, op termijn ook wat opleveren voor de boer. Dus dat, het, uh, dat je een deel van de investering uh, terug kunt uh, verdienen, of dat misschien ook nog wat oplevert.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 Even naar de te bomen aanplanten kijken. Ik denk niet dat we de kippen meekrijgen, die blijven hier binnen lekker zitten. Er is er, oh, er is er eentje buiten. Er schijnt hier een complete boomgaard. Ja, nou dat is eigenlijk de bedoeling ook. Ja, ja? Ja. En het is ook gelijk voor de buren een beter en een mooier aanzien als wanneer je een kale zandvlakte erop na gaat houden. Moet je even met een Timmermans oog gekeken of hij wel recht komt te staan? Ja, dat is wel belangrijk hè? Als ja? de zichtlijn een beetje goed is. Doen jullie dat vaker, bomen aanplanten voor kippen? Of voor kippen nog niet gebeurd. Wel nee? voor bos, maar voor kippen nog niet. <lacht> nee. nee. Nou, kuil weer dicht, een beetje aanstampen. Uh, en ja, dan de volgende. Monique zei: kippen zijn uh, eigenlijk van de oorsprong bosvogels. Dat kun je eigenlijk nog merken, volgens mij, doordat ze s'avonds als ze gaan slapen een, een, een, een tak, een stok, ze gaan op stok.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 Met die bomen? Uh, ja, ik denk dat ze er heel blij van worden, ja. Ja, ja dat, dat, ze durven gewoon nog verder uh, naar buiten. En er is gewoon meer variatie in de uitloop en met schaduwplekken. En uh, er valt wat meer te vinden. En, uh, ja, als er straks ook wat fruit naar beneden valt, dat vinden ze ook lekker. Dus Appeltje te... pikken? Ja, er valt ja. meer te beleven voor die kippen. Blije kippen in Renswouden daar bij Johan Verbeek. Henny Radstaak ging bij hem langs op het moment dat de bomen werden aangeplant. Every little thing she does is magic. De police scoorde in 1981 een dikke nummer 1-hit... met Every Little Thing She Does Is Magic. De Gids. Vleesvervangende producten. Misschien heeft u al eens op het punt gestaan om ze te proberen... maar dacht u op het laatste moment... Toch maar liever niet. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Dat wil zeggen, als u de komende woensdag naar een Jumbo-supermarkt gaat. Want daar worden namelijk in totaal 2 miljoen vleesvervangers uitgedeeld. Helemaal gratis en voor niks. En hij was al bij me aangeschoven. De man die van een goed stukje echt vlees houdt, toch? Charles Borreman, marketingdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Wat is dat voor een actie? Uh, nou, wat je al zei, het is een zogenaamde uitweggeefactie. Uh, dus er wordt... Uh, uh, iedereen die uh, uh, een, een vlees koopt, bij de Jumbo moet gezegd worden... krijgt een pakje van vales of van de vegetarische slager cadeau. Uh, de actie is een initiatief van Natuur en Milieu... en is onderdeel van de campagne Nederland Proeft... waarin Nederland op grote schaal kennis maakt met vleesvervangers. Het doel is om uh, uh, uh, consumenten te stimuleren om vlees te laten staan... en te kiezen voor een plantaardig alternatief. En de actie wordt opgezet ondersteund, moet ik ook nog even bijzeggen, door de Nationale Postco Loterij. En de uitdelweken zijn uh, op 10 april, dus dat is aanstaande woensdag. Ja. En dan nog een keer in vier, op 24 april en nog een keer op 29 mei. Maar alleen bij Jumbo en niet bij de andere supermarkten. Alleen bij Jumbo. En de reden daarvan is dat het, het gaat, wat jou zei, om 2 miljoen van die uh, gratis verpakkingen. Dan is het makkelijker om dat bij één supermarkt te doen, gewoon qua organisatie. En ik heb ook begrepen dat Jumbo er echt voor wil gaan. Ze willen er veel omheen gaan organiseren en gaan communiceren. Om de consument maar aan dat uh, andere vlees te krijgen? Ja. Um, heb je het ooit eerder meegemaakt, zo'n grote weggeefactie? Nou ja, ik heb begrepen dat dit grootste uitdeel of weggeefactie... ooit is op Nederlandse bodem. Althans, volgens initiatiefnemer Natuur en Milieu. Uh, dit soort uitdeel-weggeefacties uh, bestaan echt al veel langer. Wij noemen dat in marketingtermen termen samplingacties. Samples zijn eigenlijk proefverpakkingen. Maar in dit geval gaat het echt om daadwerkelijke verpakkingen... Het is een heel sterk uh, promotioneel middel, omdat je mensen meteen confronteert met het product dat ze nog niet kennen. Dus ze hebben ook de mogelijkheid om het meteen eigenlijk te eten of thuis op te bakken in dit geval. Uh, en dat kan dus heel goed overtuigen naar de consumenten toe. Uh, vaak worden producten ook uitgedeeld in winkels of winkelcentra of ook al op straat. Vroeger, toen dat nog mocht, werden er zelfs sigaretten op deze manier uitgedeeld, dus gewoon in straten proef dit pakje sigaretten maar eens een keertje. Bijzonder, je noemde al even de postcode loterij. Um, ja, die doet natuurlijk wel aan goede doelen, maar echt op zo'n grootschalige uh, schaal wijze meedoen aan, aan zo'n actie is wel bijzonder en verrassend. Waarom doet die hier uh, zo grootzaam mee? Ja, ze doen er zeker grootzaam mee, want ze, ze stoppen er 2,5 miljoen euro in. En de reden dat de postcode loterij dit doet, is dat de postcode loterij streeft naar een groenere en meer rechtvaardige wereld. Uh, nou ja, en als je die wereld dus uh, groener wilt hebben, moet je onder andere de uitstoot van de broeikassengassen uh, moet je uh, die moeten naar beneden. Uh, nou en omdat 12% uh, van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van de wereldwijde vleesconsumptie, uh, uh, ja, althans het, uh, je moet een enorm beslag leg je op uh, op de landbouwgronden als het ware. Uh, vindt de Postcode Loterij dit een goed? Doe en ondersteunt dus het initiatief van Natuur en Milieu. Is het goed voor het imago van de vleesvervangers? Uh, ik denk het wel, want een hoop consumenten, jij gaf het al in je, in je inleiding even aan... die hebben toch zoiets van, ja, ja, het is nep vlees, dat kan niet lekker zijn... dat moet een beetje duf, een beetje suf. Uh, en zo'n samplingactie, zo'n zo uitdeel- of weggeefactie... ja, die kan er toch bij helpen dat mensen het product nu eens echt gaan proberen. Uh, en uh, overigens zie je wel dat het imago van die vleesvervangers wat aan het verbeteren is. Uh, wat aardige voorbeelden. Vorige week nog heeft de vegetarische slager, die dus ook meedoet... Aan aan deze grote campagne. Met veel succes de Vegaburger gepresenteerd in Parijs. Deze slager, dat is Jaap Korteweg... dat is overigens de man van Marianne Thieme... die had al eerder de vegetarische kipspiesjes laten poeven... door de wereldberoemde kok Ferran Adria Acosta dan zeg je, oh, wie is dat ook alweer? Maar dat is de beroemde kok uit El Bulli, het fameuze restaurant in Roses. Rosas zeiden we vroeger, in Spanje. En die kon niet geloven dat deze uh, kipvleesspecies... die dus niet van kippenvlees waren gemaakt... dat die dus niet van kip gemaakt waren. Dus zo goed smaakt het al. Uh, Overigens zie je ook in commercials dat uh, nou, dit soort vleesvervangende producten... ook aangeprezen worden als niet te onderscheiden van echt vlees. Bijvoorbeeld dit voorbeeld. Mijn man wil elke dag vlees op tafel. Ik wil juist wat anders. Niet te vet en toch smaakvol. Toen ontdekte ik Vivera. Gevarieerd en ook nog gezond. Aan tafel! Daar had ik nou echt zin in. Lekkere worst. Wat is dit voor worst? Vlees vervangen van Vivera. Lekker! Ja, ik vind hem een beetje suf, Sharon. Ja, ja, het, kijk, wat ze heel erg natuurlijk willen benadrukken... is dat die worst eh, net echt is, terwijl het dus een vleesvervanger is. Het kan ook allemaal wat minder braaf. En we laten daarvoor eventjes een kort Amerikaans filmpje even horen in dit geval. Do you like burgers? I do. Because I'm a man. How do you take something as girly as vegetables... transfer them into something as manly as a burger? I got the answer... Motherfucking Veggie Burgers! Veggie Burgers can be found in the food section of ja. your local grocery store. Ja, gaan de mondhoeken iets meer van kruiden? Ja, precies. Uh, kijk, dit, in dit filmpje wordt natuurlijk uh, nadrukkelijk benadrukt dat dus, uh, mannen vlees eten. en dat de Veggie Burger eigenlijk voor vrouwen is, maar dat eigenlijk ook mannen heel goed zo'n Veggie Burger kunnen gaan eten. Woensdag, dus deze grote actie. Ja. Eén dagje, daarna komt hij natuurlijk wel weer terug. Ja. Gaat het een beetje beklijven als mensen dit echt in hun handen hebben... en het s'avonds in de pan gaan gooien? Nou ja, ik denk het wel. Uh, uh, wat jou wat zei, 10 april heb je zo'n verspreiddag. 24 april, 29 mei. Dus het wordt ook echt een aantal keren herhaald. Uh, Jumbo is ook van plan er om er veel aandacht aan te besteden. En het flexitarisme, uh, Deborah, begint in te raken. Dat betekent dat minimaal... Eenmaal per week er geen vlees wordt gegeten. En Uit onderzoek van Motivaction, onderzoeksbureau Motivaction, blijkt... dat inmiddels 87% van de Nederlanders eh, inmiddels flexitarier is. Dus zich daar al aan houdt. Dus ik denk dat het wel gaat landen. Woensdag, flexitarische dag, zoiets. Dus denk het wel ja. De Charol. flexitarische dag. Ja. Het flexitarisme, dames en heren, onthoudt dat. Dankjewel, Charles Borremans. Wat trekt mijn oog nog in de tv-gidsen van vanavond? Nou, tegenlicht bijvoorbeeld over de jeugdwerkloosheid in Europa... In Zuid-Europa ligt die veel hoger dan hier en tegenlicht volgt nu jongeren die in Nederland aan het werk proberen te komen. Spaanse verpleegsters en Portugese lassers bijvoorbeeld om 5 voor 9 op Nederland 2. En om 5 voor 11 ook op Nederland 2 die vijf dagen in mei, de slag om de Grebbebergen in dringend portret. Surf naar de gids.fm. April is Oranje maand bij twee dingen.